Twee uur, Joboot met het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil dat artsen met een alcohol- of drugsverslaving sneller op non-actief kunnen worden gesteld. De Inspectie voor de Gezondheidszorg moet onmiddellijk ingrijpen en onderzoek doen. Dat zeggen P van de A, VVD, PVV en CDA. Uit praktijkvoorbeelden blijkt dat de inspectie artsen niet op non-actief stelt, zolang de verslaving geen aantoonbaar negatief effect heeft op hun werk. De meeste fracties in de Tweede Kamer zijn verbijsterd... en willen dat de inspectie onmiddellijk tijdelijke beroepsverboden op kan leggen. Koning Willem-Alexander heeft vanochtend in Uniform... het officiële gedeelte van de Nederlandse Veteranendag bijgewoond. Op het Binnenhof in Den Haag kregen enkele veteranen een medaille uitgereikt voor hun inzet. De koning werd in de ridderzaal welkom geheten door burgemeester van Aartsen. Ook premier Rutte hield een toespraak. Hij zei dat veteranen in onze huidige samenleving worden herkend en erkend... Willem-Alexander neemt voor het eerst het nationaal defilé op het Malieveld af als koning. D66, SP en GroenLinks willen van minister Schulz weten hoe het precies zat met de aandelen van haar man in een bedrijf dat nauwe banden heeft met haar ministerie. D66 wil een debat over de kwestie. De SP heeft gevraagd om een brief van zowel de minister als van premier Rutte. De twee fracties hebben vragen, naar aanleiding van een artikel in de Volkskrant... waarin staat dat Schultz in 2010, toen ze minister van Infrastructuur werd... Haar, het aandelenbelang van haar man niet ter sprake bracht bij de formateur Rutte toen. Schultz spreekt dat tegen. Bij een aanslag in het zuiden van Thailand zijn acht militairen om het leven gekomen. Het busje waarin ze zaten werd geraakt door een bermbom en volledig verwoest... In de bus zaten tien militairen, twee van hen raakten gewond. Bij de aanslag raakten ook twee omstanders gewond. Het is de dodelijkste aanslag op Thaise militairen in jaren. De daders zijn waarschijnlijk moslimrebellen die vechten tegen de boeddhistische meerderheid in het land. Het weer bewolkt, maar op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Het wordt vanmiddag 16 tot 19 graden. Morgen eerst bewolkt met motregen, in de middag zonnige periode, dan wordt het 18 tot 22 graden. Dit was het NOS journaal. AWB in verkeersinformatie. Files door werkzaamheden op de A7 van Amsterdam naar Den Oever. Bij de Afrit Avenhoorn 2 kilometer. En richting Amsterdam bij Purmerend Noord 5 kilometer. Na een ongeluk op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Bij knopend Rotterpolderplein 5 kilometer file. De linkerrijstrook ook is dicht. Lekker met z'n tweetjes naar Berlijn: de Rijkstaak, Checkpoint Charlie en de Brandenburger Tor.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 Het is al een kleine droma. Did you ever take banned substances or blood dope? Yes. Dit is broedermoord. Christopher Froome die Bradley Wiggins gewoon lost. Ja, ik hoop in ieder geval de eerste week eerst, de, eerst goed door te komen. Ja, daar gaat de vuist omhoog. Bradley Wiggins wint de tijdrit. Hij wint niet alleen de tijdrit, hij wint ook de Tour de Fros. Ja. Met Geo Rickens, Sebastian Timmerman, Jeroen Wielaert, Steven Dalebout, Jurgen van den Berg en Dionne de Graaf. NOS Radio 1. Ja. We zijn weg. De zomer is inderdaad officieel begonnen. Dit is uh, uur 1 van Radio Tour de France 2013. Het eerste uur van een kleine 100-uur verslag van de 100ste editie van de Ronde van Frankrijk. 17 Nederlanders zijn van start gegaan op Corsica. Met meteen al 1 in de kopgroep. Ja, Gio Lippens, eigenlijk staat het al vast. Hè. Het wordt een massasprint, maar Lars Boom dacht waarschijnlijk: Als ik het niet probeer, heb ik niks. Hij heeft het even gedacht, Dionne. Goedemiddag trouwens. Juan Antonio Fletcher dacht het ook. Cousin, Lobato en Lemoyne, dat waren de medevluchters. Maar ze hebben zojuist de witte vlag gewapperd. Ze hebben zich min of meer overgegeven. Het was het initiatief van Juan Antonio Fletcher. Die maakte duidelijk aan zijn medevluchters. Jongens, het heeft helemaal geen zin om hard door te rijden. De voorsprong wordt minder en minder. En we zagen zojuist dat er nog 35 seconden maar waren. Van twee minuten dus, teruggelopen naar 35 seconden... En dat alles binnen 1-2 kilometer. Het is gedaan met de vlucht. Van Corsica naar Assen. De finish van de Moto 2. Ragnar Niemeyer. Die is geweest tijdens het nieuws. Dat was een fenomenaal gevecht tussen twee rijders die afstand hadden genomen van de rest van het veld. Redding ging tot de laatste ronde aan de leiding. Had die leiding overgevakt van Paul Esparcado. De man die vanaf pole position was vertrokken. Rondje 4 voor het einde. Leek het alsof Redding, de Engelsman, op. De eerste plaats zou afgaan. Hij leidt in de stand om de wereldtitel. Dat blijft zo, maar hij ziet zijn voorsprong kleiner worden. Want op het rechte end richting de Haarbocht was er gewoon meer snelheid. In de machine van Paul Espargaro Gooiden hem er door langs. In de eerste bocht. En vervolgens kwam Redding er niet meer aan. En dus betekent dat dat de man die van pole position vertrok. Paul Espargado uit Spanje. Dat die deze race heeft gewonnen. De coureur. Het 20 Juret Packard-team. Redding wordt tweede. Behoudt dus wel de stand. Of de leiding in de stand. Om de wereldtitel. Maar ziet Espargado dichterbij komen. En de Zwitser Agueterre. Die ook nog even aan het begin van de wedstrijd aan de leiding lag. Hij eindigt op plek 3. En mag zometeen na deze race. Die dus inmiddels is afgelopen zojuist. Het podium ook op. En dat betekent dat we ons dan gaan klaarmaken voor de race van drie uur. Het echte werk. De MotoGP met Gorga Lorenzo dus aan de start. En dat is wat dat betreft nu al een soort van ja, memorabel optreden. Want wie vliegt er even op en neer naar Barcelona omdat hij een gebroken sleutelbeen heeft. En stapt dan gewoon een uur of 48 later op de motor om met een kilometertje of 300 per uur te kijken of er nog een prijsje in het vat zit. Je moet het maar willen, je moet het maar durven, Dionne. Salud, 29 juin. Première étape, Porto Bastia. En nu, de muziek. Goedemiddag, luisteraars. In Nederland, in oost en west zee, of ook ter wereld. Le Tour de France, le spectacle de la NOS. Het plaatje van uh, Radio Tour de France 2013. Uh, Clarence Clemens en Jackson Brown, you're a friend of mine. Ja, we zijn al een uh, tijdje onderweg op de eerste dag van de 100 100ste Tour de France. Een uh, etappe die is aangekruist door Argos Shimano. Steven Dalebout vroeg aan manager Ivan Spekenbrink hoe de sfeer is in de bus van zijn ploeg. Hmm, de sfeer is goed. Ik denk dat iedereen wel gefocust is. Maar de sfeer is goed. Blij dat we gaan, blij dat we gaan beginnen. Natuurlijk een kans, maar natuurlijk ook iedereen is fris, iedereen wil graag uh, van start. Dus uh, ja, een combinatie van focus en ook wel, uh, wel positieve energie. Ik snap dat jullie je ook bescheiden opstellen en het niet meer dan een kans noemen. Maar dit is wel de etappe waar jullie meteen al, ja, al maanden op gefocust hebben. Ja, daarom. Het, het is een kans. En, en, uh, ja, misschien dat je het bescheiden opstellen noemt, maar ja, we gaan er uiteraard wel voor. Alleen als dus we meer kans hebben, dit dus is de top van de top, dit is wereldtop. Daar willen we ons graag in mengen en we zien mogelijkheden... Uh, het kan veel gebeuren, maar uh, ja, we hebben dit, deze hebben we wel aangestreept met een aantal andere dagen. Het ja, zou natuurlijk een grote sensatie zijn. Dan heb je ook meteen het geel om de schouders. Ja, het zou, het zou, uh, eigenlijk moeten we daar nog helemaal niet over praten. Dat zo ja, maar je een, droomt er hem wel over. Het zou een enorme droom zijn. En, uh, goed, laten we vandaag, uh, laten we vandaag uh, dromen moeten najagen, maar laten we vandaag gewoon de Volvo gaan. En uh, kijken waar het schip strandt. Aan de andere kant uh, is het ook een etappe met gevaren. Uh, sowieso vanwege de wegen in Corsica, maar ook een etappe die iedereen, alle sprinters in ieder geval, willen winnen. De eerste etappe van de 100e editie van de Tour de France. En wat voor finale gaat het opleveren, denk je? Ja, de Tour is wat dat betreft altijd een beetje anders. Hè. Kijk, je, hebt, je hebt hier heel veel goede sprinters met sterke ploegen die die sprinters vervoren willen houden. Je hebt ook, iedereen is fris, dus iedereen ziet zijn kans. En je hebt hier natuurlijk de klassementsrenners die echt alle risico's willen vermijden. Dus iedereen wil vervoren rijden en het past nooit op een weg. Dus dat gaat valpartij worden? Dat maakt het, het nerveuzer, dat maakt het anders. En uh, ja, daar speelt het element geluk ook mee. Dat kan gebeuren. Dan moet je geluk hebben en je moet een goede, en je moet een goede positie hebben. Dus er zijn altijd wel factoren in dit soort etappes die je gewoon zelf niet in de hand hebt. Maar goed, wij moeten vooral uitgaan van, ons, van onze eigen kracht. Tom Velers die moet zorgen dat Marcel Kittel veilig de laatste 100 meter bereikt hij heeft. Lang naar deze dag uitgekeken. En is ook blij dat hij is begonnen. Uh, ja, het voelt als de eerste dag en uh, natuurlijk super spannend om de Tour weer, uh, weer te starten. En ook, uh, ja, het uh, biedt dit keer uh, kansen voor ons om, uh, om, uh, om er echt voor te gaan natuurlijk. Om er echt uh, een succesvolle start uh, van te maken. En uh, ja, we proberen natuurlijk uiteraard uh, die kansen te grijpen. En uh, ja, we gaan het zien hè. Ja. Uh, daar zijn ook andere sprinters die daar precies zo over denken. Uh, er zijn klassementsmannen die graag vooraan willen rijden vandaag. Uh, eigenlijk wil iedereen voor aanrijden in het peloton. Hoe gaan jullie die uh, finale zo veilig mogelijk doorkomen? Uh, door bij elkaar te blijven. En uh, vooral uh, ja, ruimte voor elkaar te creëren. En uh, voor de rest uh, uh, ja, vroeg van voor te zitten. En uh, zoveel mogelijk uit het gedrang te blijven. Dus uh, ja, we proberen het uh, zo veilig mogelijk te houden. Maar uh, ja, risico's zullen toch genomen moeten worden uh, richting de finale. Omschrijf jouw gevoel eens. Is het uh, spanning, gezonde spanning of vervelende spanning? Gezonde spanning. Maar net iets meer dan een normale wedstrijd, laat ik het zo zeggen. Vorig jaar was uh, eigenlijk hetzelfde verhaal. Kittel in de, in de eerste dagen van de Tour de France, alles op Kittel. Uh, maar toen ging het fouten, toen was Kittel ziek. Uh, nu is nu iedereen fit? Nu iedereen is fit, zeker. Uh, ja, we hopen dat hij nu als sprinter toekomt. Want uh, vorig jaar is dat nog niet gelukt natuurlijk. Uh, ja, voor mij wel, maar voor, uh, voor Marcel, uh, ja, het is een kans uh, de eerste dag. Dus uh, we gaan uh, proberen wat van te maken. Ja, de man die uh, misschien wel straks in het geel uh, uh, rijdt, is Marcel Kittel. Wat denkt de Duitser zelf van zijn kansen? Ik denk dat die groot zijn. Want ik weet dat ik een zeer starke mannschaft heb. Ik vind mezelf ook goed in sprint. En aan het einde moeten we schauen dat we in een goede positie zijn. stortvrij blijven en goed ins finale reinkomen. Ja, Marcel Kittel ziet kansen met deze sterke ploeg. en uh, zijn eigen benen. Waar ze op moeten letten is dat ze niet in valpartijen terechtkomen. en dat ze er in de sprint wel bij zitten. Gio, er wordt veel gesproken over die nerveusiteit. Merk jij dat ook al? Ja, er is veel nervositeit in het peloton. En dat is ook voorkomen terecht als je gewoon kijkt naar de belangen die vandaag op het spel staan. Zo'n eerste etappe waar gewoon echt een sprinter in een massasprint de gele trui kan pakken. Dat is al sinds 1966 niet meer voorgekomen. Kijk, Thor die heeft ooit de gele trui gepakt. Maar dat was gewoon in de proloog omdat hij dat ook heel goed kon. Dat korte tijdritwerk. Maar sprinten en dan uiteindelijk voor die gele trui in de eerste etappe. Ja, dat is zelden voorgekomen. Dus prachtig dat al die sprinters... Uh, ik geloof dat Kittel het zelfs al het officieuze wereldkampioenschap voor sprinters noemde, deze etappe. Nou, dat geeft genoeg aan, want er zijn er zoveel. Er zijn er natuurlijk maar een paar die echt gewoon absoluut de wereldtop zijn. Denk daarbij natuurlijk aan Greipel, denk daarbij aan Cavendish en denk daarbij ook aan Marcel Kittel. Maar ook daarachter, die tweede lijnsprinters, daar zitten er ook heel veel. En er hoeft maar iets te gebeuren in die finale, want het is bochtig vlak voor de finish. 1,2 kilometer voor de finish zit nog een hele vervelende 190 graden draaiende rond. Dan moeten ze dus echt gewoon weer in tegengestelde richting moeten ze, moeten ze gaan rijden. Moeten ze de zaak weer op gang trekken. En dat zijn toch allemaal risico's in zo'n finale. Mooi trouwens ook om via Twitter te horen, onder andere van Johnny Hogeland. dat hij, een jonge collega, ook een sprintertje trouwens, Danny van Poppel... de jongste renner van deze Tour de France... dat hij die eh, vooraf even geassisteerd heeft met het indoen van het oordopje, het oortje. Want Van Poppel heeft nog nooit een koers gereden eh, voor de World Tour. Dus nog nooit met oortjes gereden. Ja, dat, dat zijn zo van die dingen. Dat geeft gewoon aan dat er in het peloton natuurlijk iedereen een beetje gespannen is. En zo'n jonge renner zal dat zeker zijn. Uh, ik zei net, trouwens, uh, die kopgroep die gaat ingelopen worden. Want het verschil liep heel snel terug van zo'n 2 minuut 40 naar 35 seconden. Omdat Fletcher eigenlijk het uh, beltje erbij neer had ge gelegd. En uh, gezegd had tegen de andere vluchters van, joh, we stoppen ermee. Want het heeft helemaal geen zin om door te rijden. Want het wordt toch een massasprint. En ze zitten ons al op de hielen. Het tempo zakte ineens Immens uh, bij de kopgroep. Maar wat deed het peloton? Die knepen ook gewoon in de remmen. En wachten keurig af. Totdat de voorsprong weer langzaam opliep. En nu zie je toch ja, dat die vijf man aan kop zich een klein beetje gepiepeld voelen. Door dat grote peloton. Ze weten dat ze nu een speelbal zijn van het peloton. Dat ze in de gaten gaat houden. En de voorsprong is nu weer opgelopen. Na drie minuten en tien seconden. Met nog dik 130 kilometer te rijden. Het is nog ver langs die kust. Langs die kust van de Middellandse Zee. Als ze naar rechts kijken... Ja, dat zien ze dan dus in de verte de contouren van al die eilandjes en eilanden. Elba ligt daarbij en daarachter ligt dan weer het vasteland van Italië. Drie uur varen hier vandaan. Zover is het allemaal niet. Maar die renners, ja, ze praten wel veel met elkaar. En die slecht zojuist. Even op kop van het peloton. Hem verwacht je daar al helemaal niet. Maar hij stuurde de fiets naar links de berm in. En toen bleek wat hij moest doen. Hij moest even plassen. Dus rust in het peloton. De kopgroep, ja, ze hebben er zelf voor gekozen om weg te rijden. Ze zullen het voorlopig nog eventjes moeten doorzetten... Tot waarschijnlijk in de volle finale als dat peloton op hol slaat. En dan met 60, 70 kilometer per uur hier door de straten van Bastia Dender. Dat is nog ver weg hoor. 3 minuten 11 is het verschil. Radio Tour de France. l'été se passera bien. Où est passé ma station? De Tour op Radio 1. Amerikaanse R&B-zanger Robin Thicke, Blurred Lines, was dit. We gaan eens even kijken bij Wimbledon. We wachten natuurlijk allemaal in spanning op de partij van Igor Sijsling. Wat speelde die goed tegen Raunitsch twee dagen geleden? Um, maar ondertussen zijn er ook best aardige partijen. Op het Centercourt bijvoorbeeld. Mark Brasser... Ja, het Center court is net uh, vrijgegeven. Ik vertelde daar eerder al over. Die Armed Service Day, die, die, die, ja, die traditie hier. dat op de eerste zaterdag van het toernooi. De, de, krijgsmachten, de diverse krijgsmachten van het uh, Britse leger in het zonnetje worden gezet. En dit keer met een aantal Olympische sporters daarbij. En Olympische, Paralympische sporters moet ik zeggen. Met als uh, slagroom op de taart Andy Murray. Keurig in pak, zo zien we hem niet veel. Zeker niet op het Center court. Hij was de laatste die uh, binnenkwam als, uh, ja, als verrassing. Als uh, slagroom op de taart. En hij zit nu ook in de Royal Box en zal zometeen gaan kijken naar de partij tussen Bernard Tomik en Richard Gasquet. Openingspartij op het uh, Center Court is dat. Inmiddels wordt er ook op de baan 1 gespeeld. Sp daarop speelt de Petra Kvitova tegen de Russin uh, Ekaterina Makarova. Dat is een partij die gisteren afgebroken werd en daar zal Kvitova blij mee zijn. Uh, Kvitova, de winnares hier uh, van 2011. De nummer 8 van de plaatsingslijst is de hoogst geplaatste speler nog onder in het schema. Ja, ze won de eerste set met 6-3. Had het vervolgens heel erg moeilijk. 6-2 verloor ze De tweede kwam achter in de derde. Ja, die partij werd afgebroken bij 2-1 in het voordeel van uh, Makarova. Toen zei Kvitova van ja, ik zie het niet meer. Die wilde dolgraag van de baan. Uh, ja, die zat niet lekker in de vel, speelde niet goed. De nou, uh, partij is uh, hervat inmiddels en Kvitova leidt in de derde set met 4-2. Dus die breken dat nachtje slapen dat heeft er uh, goed gedaan. We waren ook de partij aan het volgen van Michael Jusni. Eerste twee sets gewonnen tegen Viktor Troitsky. Het is daar 3-3 uh, 3-3 in uh, de derde. En het lijkt ietsje beter te gaan op baan 18, dat is de baan waar Igor Sijsling later vandaag uh, gaat spelen. Daar gaat het ietsje beter met uh, de Fransman Benoit Pair. 6-1 6-3 had hij de eerste twee sets verloren van de Pool Lucas Kubot. De Polen doen het uh, goed hier uh, trouwens. We hebben ook uh, Jerzy Janowicz. Hij staat al in de volgende ronde. Deze Kubot uh, doet het dus ook verrassend goed. 6-1 6-3 dus de Benoit Pair. In de derde set 4-4 kan Pair eindelijk aanhaken. En het is de hopen voor de Fransman ja, dat hij die derde set binnen kan halen. En dat hij eindelijk een keer uh, kan gaan tennissen en zich niet bezig gaat houden... met met allerlei andere dingen is af te reageren op zijn record... wat al uh, gesneuveld hier is op de baan. Maar goed, dat hebben we hem al uh, veel vaker zien doen. Het Centercourt, uh, ja, daar is het een beetje os uh, idee vandaag. We krijgen dus uh, Bernard Tomic tegen Gasquet. Daarna zien we ook Samantha Stozer nog. En dan als uh, klap op de vu vuurpijl uh, Novak Djokovic. Hij, uh, ze gaat als derde spelen hier uh, op het Centercourt. Als die mannenpartij op baan 18 is afgelopen... die partij tussen Kubot en Per... ja, dan komt er nog een vrouwenpartij en dan pas Igor Seisling. Dus ja, dan zitten we in Nederland... Wel zo ongeveer rond een uur of vier, half vijf, denk ik, Dionne. We houden nu wel even vol met wachten. Sportradio, NOS, de tour. Radio tour de France, okay. En daar is hij weer, hoor. De Tour Flits. We gaan weer naar Gio Lippens. Gio, een nerveuze etappe... Met een kopgroep, ja, hoe gaat het met die voorsprong? Ja, de kopgroep die uh, mag jojo. Yo en uh, ja, degene die aan het uh, touwtje trekken van de jojo, die de jojo op en neer laten rollen, dat zijn toch de mannen aan kop van het peloton, onder andere Johannes Freulinger. Een van de Duitsers, een van de vier Duitsers in de ploeg van Argos Shimano. En hij is een van de Duitsers die hard moet werken. Geske is toch weer een man voor het middengebergte. Die gaan we later ongetwijfeld zien. Die kan misschien nog wel eens een keer in een ontsnapping mee. Ja, en Freulingen die zal dan al dat werk moeten gaan opknappen. Straks natuurlijk ook met zijn Nederlandse ploeggeloten van Argos Shimano. Al het werk moeten opknappen om ervoor te zorgen dat de sprinters in kansrijke positie aan de finish beginnen. Hij rijdt daar alleen dan een mannetje van Lotto in zijn en dan dat hele blok van Omega Pharma Lotto erbij. Terwijl ik ook Nicky Terpstra daar achter Kwiatkowski, de Poolse kampioen, zie rijden. Zo rijdt dat hele spul over die weg heen. En de voorsprong die inmiddels na 3 minuten en 32 seconden is gegroeid. Blijft dus wel zo'n beetje rond die 3,5 minuut nu schommelen. De renners die langs de kust rijden. Langs het blikkerende water. Langs de stranden die voor een belangrijk deel verlaten zijn op dat gebied. Nee, het strand hier in Bastien. Ja, Dat is behoorlijk vol. En als ik dan kijk naar het peloton. Dan zie ik toch wel dat het tempo weer aardig omhoog is gegaan. Hoor. Dat uh, betekent dus ook dat de kopgroep weer flink tempo rijdt. De kopgroep met Juan Antonio Fletcher. Al drie jaar niets gewonnen. Hij won ooit de Omloop Het Nieuwsblad. Hij werd ook een jaar later geklopt. Door Sebastian Langeveld in die Omloop Het uh, Nieuwsblad. En uh, Fletcher die dus uh, alles op alles zal zetten. Om misschien in deze Tour toch wel weer eens een keer een overwinning te gaan pakken. Maar wat zal het moeilijk zijn. Zeker in zo'n eerste nerveus. Week Samen met Lars Boom, de winnaar nog van de Ster ZLM Tour. Voorbereiding op deze Tour de France. Jérôme Cousin, de man van Europcar, Car, Juan José Lobato van Euskaltel. De eerste drager straks ook van de bolletjesstrui. Want hij kwam als eerste boven op het enige coachje van de vierde categorie van vandaag. En dan hebben we nog één Fransman in de kopgroep. Cyril Lemoyne van de kleine Sojasun-formatie. Die hier mag rijden dankzij een uitnodiging van de organisatie met een wildcard. Dus zij moeten het maken doen daar vooraan en weten dat die voorsprong blijft schommelen op 3,5 minuut. Nog 125 kilometer te koersen. 125 lange kilometers voor de kopgroep. Een jaar geleden alweer was dit een grote hit. Kloks van Coldplay. Dit is Radio 1. E. En het is bijna half drie. Tijd voor het nieuws met Gert Klu. De Tweede Kamer wil dat artsen met een alcohol- of drugsverslaving... sneller op non-actief worden gesteld. De inspectie voor de gezondheidszorg moet onmiddellijk ingrijpen... en onderzoek doen, zeggen PvdA, VVD, PVV en CDA. Uit praktijkvoorbeelden blijkt dat inspectieartsen inspectie artsen niet op nonactief stelt, zolang de verslaving geen aantoonbaar negatief effect heeft op hun werk. In Syrië is opnieuw een Nederlandse djihadstrijder omgekomen, meldt NRC Handelsblad. Het zou gaan om een man van Turkse afkomst. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt niets te weten van de zaak. En koning Willem-Alexander heeft vanochtend in uniform het officiële gedeelte van de Nederlandse Veteranendag bijgewoond. Premier Rutte hield er een toespraak. Hij zei dat veteranen in onze huidige samenleving worden herkend en erkend. Willem-Alexander neemt voor het eerst het nationaal defilé... het Malieveld af al als koning. De Veteranendag duurt tot 6 uur vanmiddag. En dat zijn de hoofdpunten. Dankjewel. Gert Klub. er is ook nog verkeersinformatie met John Bakker. Met files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... bij Laren 3 kilometer. Er staat er een auto stil. Er zijn twee rijstroken afgesloten. Na een ongeluk op de A2 vanuit Den Bosch naar Eindhoven... bij Best West 2 kilometer... Werkzaamheden op de A7 die zorgen voor vertraging vanuit Amsterdam naar Horen bij Avenhoorn 2 kilometer. En richting Amsterdam bij Purmerend Noord 5 kilometer. Dan nog een ongeluk op de A9 van Alkmaar maar naar Amstelveen bij knoop het Rotterpolderplein. Er staat nog wel 5 kilometer file, maar de rijstroken zijn weer vrij. Radio Tour de France Tour You are the one for me For me, for me, formidable. You are my love, very, very, very, very, table. Et je voudrais voudrais un un jour te enfin te le dire, te Te l'écrire la langue Langue Shakespeare, Shakespeare very,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 Tes eyes, ton nose, tes lips adorables. Tu n'as pas compris, tant pis, ne t'en fais pas et viens t'en dans mes bras, darling. I love you, love you, darling. I want you. Et puis le resto s'en so fout. Cool. You are the one for me, for me, for me, formidable. Je me demande même pourquoi je t'aime. Qui te moque de moi et de tout avec ton air, canaille, canaille, canaille, how can I? Hij is er weer hoor, de Tour-artiest. Elke dag een andere Franstalige artiest. En uh, we begonnen, hoe kan het ook anders, met Charles Aznavour. Hij werd op uh, 22 mei 1924 in Parijs geboren. Als zoon van Armeense immigrant. Hij speelde mee in tientallen films... Hij gaf honderden concerten, verkocht miljoenen platen. En in 1998 werd hij door Time Magazine uitgeroepen... tot Entertainer of the Century voor Frank Sinatra, Bob Dylan en Elvis Presley. Charles Aznavour met formi Formidable. De tourartiest is er weer, de tourflits is er ook weer. Gio Lippens. Ja, de Tour is er ook weer. En Lobato die gaat eens even bij zijn ploegleider rijden. De ploegleider van Euskaltel en praat even. Ja. En die man die zegt tegen hem, jij mag in elk geval het podium op na deze etappe. Want jij hebt de bolletjesstrui straks in handen. Dus ben maar tevreden. Doe maar niet al te hard meewerken daar een kop van die kopgroep. Want voor jou komt het er verder niet meer op aan. Je bent gewoon de held van vandaag, in ieder geval wat onze ploeg betreft. De andere vier, ja, die rijden eigenlijk een klein beetje voor niets in de rond voor Jan Joker. Fletcher, Boom, Cousin en Lemoyne. En als je dan kijkt naar wat de mannen gewonnen hebben, ja, Cousin vorig jaar één wedstrijdje gewonnen. De derde etappe in de Etoile de Ster van Bessage. Dat, dat is zijn erelijst Lobato. Vijf eh, overwinningen, vijf serieuze profoverwinningen. Dus dat is nog een beetje een veelvraag, natuurlijk, ook met Fletcher. En Lars Boom, want ook die hebben veel wedstrijden gewonnen. En uh, Cyril Lemoine, de man van Sojasun, dat is eigenlijk de enige renner die nog geen overwinning als prof heeft uh, geboekt. Wel best wel een aardige sprinter, maar uh, nooit echt tot een overwinning gekomen. En die vijf die zijn tot elkaar veroordeeld en moeten samenwerken. En kijk ik weer naar het peloton, dan zie ik toch weer dat lange lint. Dan zien we ook de man van uh, Lotto Belisol in het wiel zitten van Freulinger uh, En uh, die man van uh, Lotto Belisol, daar kijken we. Even wie daar dan vooraan rijdt. Dat is dan Lars Bak. Natuurlijk de Deen uit die ploeg. Die daar gewoon vooraan meedraait. Hij moet ook werk doen. Hij is een van de werkers voor André Krijpel. Wie weet, misschien wel de man straks in de gele trui. Of wordt het toch maar is Of wordt het Kittel. Of wordt het een van die andere outsiders misschien wel die volop gaan meesprinten. John Degenkolb, Die zag ik zojuist ook van voren. Daar kunnen we wat meer van verwachten. Ploeggenoot van Kittel, trouwens. Van die Argo Shimano ploeg. Die Nederlandse ploeg. Daar kunnen we meer van verwachten als het een lastige aankomst wordt. Een aankomst die een klein beetje bergop loopt. Vorig jaar won hij op die manier al vijf etappes in de Ronde van Spanje. Dekenkoop won dit jaar ook een etappe in de Ronde van Italië. En de Tour, ja, daar moet hij nog even op wachten. Vandaag zal het waarschijnlijk niet zijn kans komen, want hij heeft niet echt die absolute snelheid die die topsprinters op het vlakken wel hebben. Hij moet het dus hebben van een moeilijke aankomst. Drie minuten en vijf is het verschil tussen de kopgroep en het peloton. En straks over 18 Kilometer, dan hebben ze nog maar 100 kilometer te rijden. <middels> ook niet ontbreken. Op de eerste dag van de Tour, de Dire Straits met Lady Writer. We proberen elke dag contact te maken met een ploegleider in de koers. en uh, Vandaag is dat een van de begeleiders van Argos Shimano, Rudy Kemna. Goedemiddag. Ben je daar, Rudy? Ik zei al, we proberen elke dag contact te maken met uh, een ploegleider in de koers. Rudy, ik ga nog een keer proberen. Rudy Kemna, ben je daar? Nee, er is, er is wel contact geweest, dat moet ik er eerlijk bij zeggen. Maar um, nu weer eventjes niet, dus we gaan het straks weer even proberen. We willen weten hoe het met de mannen van Argo Shimano is. Hoe nerveus ze zijn en uh, hij rijdt vlakbij ze, dus hij kan het zeggen. Straks naar Rudy Kemna, nu naar Mark Brasser. Die uh, is in Londen op Wimbledon. Zijn ze op het centekort al begonnen, Mark? Ze zijn op het centercourt begonnen inderdaad. Drie games gespeeld. De partij tussen Richard Gasquet en Bernard Tomic. Het is 2-1 in het voordeel van Richard Gasquet. Een wedstrijd tussen twee baseliners. En dat, ja, dat bewijst de eerste drie games ook maar weer eens. Een um, paar andere uitslagen. Fernando Verdasco die heeft gewonnen in straight sets van Ernest Gulbis. Uh, goede overwinning van de Spanjaard Verdasco. Hij dus door naar de vierde ronde. En dat geldt ook voor de Pool Lucas Kubot. Die ook in straight zet ze won van de Fransman Benoit Per. Ja, en ik zei het eerder al, Jerzy Janowicz de Pool hadden we al in de vierde ronde. Die won van Almagro. En daar komt nu dus Lucas Kubot bij. En hebben we twee Polen in de vierde ronde. Ja, en die Kubot gaat dan spelen tegen Adrian Manarino, Een Fransman. Ja, zeg maar dat je ze verwacht had in de vierde ronde. En, en niemand. Maar ja, goed, met al die uitvallen zonder in het schema. Dit was de, de, het kwart zeg maar, van een beetje van John Isner. De Amerikaan, nou die gingen vroeg uit. En eh, daardoor dus Lucas Kubot tegen Adrian Manarino. Zomaar een vierde ronde hier eh, op Wimbledon. Bij de vrouwen heeft Petra Kvitova haar partij inmiddels afgemaakt. Ik vertelde al eerder een partij die gisteren afgebroken werd... op voorspraak van Kvitova, die niet echt lekker speelde... aan het begin van de derde set, de tweede set verloren had. Nou, ze heeft de partij er uiteindelijk uitgesleept in drie sets. En dus, dus is Kvitova door naar de volgende ronde. En dat is maar goed ook dat de oud-winnares, speelster van naam... dat die in het toernooi blijft. Want ja, zowel bij de mannen als bij de vrouwen... zijn wel al heel wat grote namen kwijtgeraakt... Op het centercourt, dus die partij tussen Bernard Tomic en Richard Gasquet. En ja, we hebben eerder vandaag hebben we het zusje gezien van Bernard Tomic, Sarah Tomic. Die speelt in het juniorentoernooi. Goede speelstrook. We verloor weliswaar meteen al in de eerste ronde van het juniorentoernooi hier. En nu dus de grote broer Bernard Tomic op het centercourt. Ja, en dan denk ik, wat was het toch leuk geweest als vader Tomic daarbij had kunnen zijn. Maar goed, kent het verhaal misschien een masters toernooi eerder dit jaar in Madrid? Deelde hij een kopstoot uit aan. De trainingspartner van zijn zoon, van Bernard uh, Tomic. En hij wordt geweerd uh, voorlopig van voor alle grote toernooien. Uh, ja, Bernard Tomic heeft aan het begin van Wimbledon nog wel gezegd... nou, laat mijn vader alsjeblieft toe. Maar uh, de organisatie was niet te vermurwen. De man komt er hier uh, niet in. En, dus moet, en Sarah Tomic en Bernard Tomic moeten het alleen doen. twee twee inmiddels bij de partij tussen Richard Gasquet en Bernard Tomic. op het Center court hier op Wimbledon. Dankjewel, Mark Brasser. En dan uh, nu iets waar ik... Uh... Toch echt enorm naar uitkijken. De tweets: du Tour. Elke dag is uh, Luc Ikking hier of uh, zijn collega Kees Doorstein om ons te laten weten hoe de tour wordt beleefd op uh, social media door uh, renners, door volgers, door haters misschien ook wel. Mm -hmm. Luc, let op. Hier komt jouw start zijn. De tweets: du Tour, Luc Ikking. Fijn dat ik een start zijn heb. Heel prettig, Leek, ja. Corsica daar zijn we. Land van de zon, zeestrand, wijn uit patrimonio en vissoep, Dione. Eiland van de schoonheid. Ja, het is er heerlijk. Vinden de renners en vinden ook alle mensen die de tour aan het volgen zijn. En die twitteren dan ook vakantiekiekjes en ingepakte <laughs> koffers en selfies met wielrenners. En dan maak je zo'n foto van jezelf, soms inclusief duckface. Maar wie is er weer aan het mopperen? Begon donderdag al, schreef hij op zijn Twitter. Denk je dat Corsica dicht bij Frankrijk ligt? Om 9 uur vertrekt de boot van een Toulon naar Bastia. Om 7 uur meren we aan. 10 uur varen, moppert hij. En iemand vroeg of hij dan via Australië ging. En Gio reageerde dat het er wel op leek. In iets meer dan 10 uur vlieg je naar de westkust van de Verenigde Staten. En hij dacht erna dat Gio ineens last van krakkemikkig internet. En toen had hij ook weer geen mobiel netwerk bij het hotel. Dat is alleen maar mopperen wat Gio deed. Maar vandaag eindelijk via Twitter gaan dingen goed. Op zijn Twitter, Lippens, vind je een foto van... de commentaarpositie in Bastia met uitzicht op het strand. Bedoelt hij niet zo hoor, Gio. Ik denk het ook niet. Nee, het is niet zo mopper, Nee. nee dan, die lijken... Helemaal klaar te zijn voor deze tour. Wout Poels heeft de afgelopen dagen gebruikt om te rusten, te rusten en nog eens te rusten. En vandaag begint dan het circus, zegt hij op zijn Twitter. Boy van Poppel doet voor het eerst mee en liet gisteren zijn fiets nog even checken. Maar we zijn er klaar voor, twittert hij. Zijn broer Danny doet ook mee en die is vanmorgen keihard uitgelachen door Johnny Hoogeland. En die tweet heeft net Danny geholpen met het omdoen van zijn communicatie. Eerste wedstrijd in zijn leven met een oortje. Johnny vond het een hilarisch moment. En dat is natuurlijk allemaal niet zo gek. Want Danny en Boy zijn helemaal niet bezig met oortjes en ook niet met communicatie. Ze hebben namelijk deze tour hele grote plannen. Wat ben je voor plan? Uh, ja, dat weet ik zelf ook niet. En jij? Wat is jouw plan? Ja, een beetje hetzelfde als Danny. Ja. Daar gaan we ja. veel van verwachten. Bram Tankink is een beetje de veteraan he, van de Nederlandse renners. Dit jaar is zijn 66 e Tour de France. Hij was er voor het eerst bij in 1932 als knecht van André <laughs> Le <Douc. laughs> Maakt zich helemaal nergens meer zorgen om... op zijn Twitter konden we de afgelopen dagen zien... hoe hij geintjes maakte over het eilandgevoel... het uitzicht op een boom vanuit zijn hotelkamer. En de laatste tweet van vandaag zegt eigenlijk alles... na twee ontspannen dagen aan het strand... gaan we vandaag de Tour beginnen. Ik ben te bereiken onder nummer 166. En dan de koers. Lars Boom zit dus in de kopgroep. Wat analyses vanaf Twitter. Marianne vraagt zich op haar Twitter iets af. Waarom heeft Lars Boom het eerste rugnummer van Belkin en niet Mollema? Misschien een vraag zo meteen aan Gio. Max van Leeuwen zit er alweer lekker in. Het is even wennen naar zoeken naar groen, wit en zwart. Maar als er maar genoeg in beeld rijden, dan went het wel snel. En Roelof van der Velde die geeft zijn eigen analyse. Hij zegt opvallend, want Lars Boom gaat mee in de eerste ontsnapping van de Tour. En dat is toch een andere insteek dan de voorgaande jaren bij de Rabo's. Zeker. Laten we vandaag meer... Tweets doujou Zouden er tweets ook uh, de, toer, toer. tweets komen vanuit, vanuit de Tour, dus in het peloton, ooit? Nou, nou misschien uh, ploegleiders, misschien wel. Dat zou kunnen Gewoon natuurlijk. de eerste renner die dat doet, lijkt me leuk. Ja, gewoon, ja. Nou, ik weet dat, uh, dat uh, uh, uh, Laurens uh, ten Dam, die, die heeft een, uh, een uh, gps systeem neemt hij mee. En dan kun je dus later op zijn gps-systeem, kun je zien hoe hard hij de berg is opgereden. En daarmee verslaat hij dan al die andere mensen die ook die berg oprijden. vinden ze heel irritant allemaal, maar het is wel leuk om te volgen. Dus Misschien kan hij een keer een tweetje doen vanuit het peloton. Zou leuk zijn. We zien... Uh, nee, we zien je niet. Ja, ik wel. Maar ja. uh, straks bij Jurgen van den Bergen weer. <laughs> Dank je wel, Luc. Zomer, zomer, zomer. C'était les jours de jeunes, pas un arme bouge Par les écrans du télé, on honnête mesmérisé voyant ces champions sur les pistes rouges Grimper les montagnes dans un trentaine degrés Sabine, Daphne en Margriet vormen trio Zazie, eigenzinnige popvolk... met een vleugje chanson en soms een jazzy randje. Ik denk dat we ze nog vaker zullen horen in Radio Tour. We gaan het weer eens proberen. We gaan proberen contact te maken met de ploegleider in de koers. Een van de begeleiders van Argo Shimano, Rudy Kenda, ben je daar? Ja, ik ben er hoor. Ja, gelukkig. Mooi. Het is gelukt. Hoe gaat het met, uh, met je mannen, Rudy? Nou, we hebben een hele speciale ontwikkeling nu. Dan rij je eigenlijk uh, vanaf het begin al met de kopgroep weg, vijf man. En uh, nu is eigenlijk de kopgroep die stil gaat staan. En uh, ik heb het idee dat de uh, peloton ook een beetje aan het vriendelen uh, is. Het ja. is een hele speciale situatie. Wordt een beetje gespeeld met de kopgroep, hè? Nou, er wordt gespeeld en de met de peloton. Zo kun je het ook, zo, zo kun je het ook noemen. Ja. Maar o het is wel leuk. Uh, het is leuk. Is het ook nerveus? Uh, nee, nog niet echt. Het is nog niet, natuurlijk, uh, het is wel een uh, spanning. Iedereen voelt wel wat uh, gaat gebeuren, maar het is niet echt uh, nerveus dat het, uh, dat het nu, nu om te doen is. Het is nu echt uh, pokeren, kijken waar kansen liggen. En uh, ja, het zal uh, wachten worden tot de finale. Ja. Is dit een lastig parcours voor, uh, voor jullie? Nee, dit is eigenlijk wel een ideaal parcours uh, als je kijkt voor een massasprint. We hebben op dit moment brede wegen, alleen de finale, de laatste 5 kilometer, wordt het wel hectisch en smal. Dus het zal eigenlijk wel uh, zal een gevaarlijke aankomst worden, wat ik zo inschat. Uh, maar het parcours is nu uh, is, is eigenlijk uh, mooi. We rijden langs de kust van, uh, van Corsica. En uh, het is veel publiek en het is echt uh, ambiance. Ja. Vertel nog even hoe jullie, uh, jullie mannen uh, vandaag die eerste etappe hebben ingestuurd. Nou, eigenlijk uh, vol zelfvertrouwen. Uh, we hebben, we hebben een, een plan gemaakt om uh, een massasprint te maken. Uh, waar wij met onze sprint, de eerste sprinter in ieder geval, uh, Massa Kittel, hopen uh, een goede lead-out en een goede sprinter kunnen doen. Ja. Hoe voelde hij zich? Sorry? Hoe voelde hij zich, Kittel? Uh, ja, hij voelt zich uh, net als de rest van de ploeg uh, gespannen, maar... Uh, Spannen, maar uh, vol zelfvertrouwen. Ja. Jullie hebben ook wel een klein beetje druk opgelegd, toch? Nou, we hoeven de renners geen druk op te leggen, hoor. Het is eigenlijk de kunst om de druk er een beetje af te halen. Want iedereen weet wel dat we de toeren Fans gaan doen. Iedereen weet dat we waar we goed in zijn. Dus uh, echt druk leggen hoeft niet. Dat doen ze zelf. Ja. Uh, maar ik denk dat het een goede situatie is op dit moment. Uh, dit zou dan uh, bijvoorbeeld een dag zijn waarop jullie kunnen winnen en dan dus in het geel kunnen gaan rijden. Ja, nou goed, geel is eigenlijk een uh, bijkomstigheid. Uh, waar het om gaat is de overwinning, de dagoverwinning. En omdat de eerste dag is, uh, zal het dan ook gelijk betekenen dat het de gele trui is. Ja. Welke dagen hebben jullie nog meer een kringetje omheen gezet? Sorry, nog een keer. Om welke dagen hebben jullie nog meer een kringetje heen gezet? Nou, we hebben vooral uh, de dagen waar, uh, waar het heuvelachtig, licht heuvelachtig en, uh, en uh, de vlakkere wedstrijden. Waar we denken een kunnen te kunnen gaan, uh, gaan hebben. Maar ook uh, dagen waar, uh, waar het wel bergachtig is, uh, maar niet direct op een uh, bergtop aankomst is, uh, hebben we ook maar naar voren. Ja. Dus, uh, het zijn verschillende dagen. En uh, we zullen elke dag een plan hebben uh, met een grote focus, een grote kans om te winnen of een wat kleinere kans. Maar uh, ja, we gaan vandaag succes. Dat is uh, elk, eigenlijk elke dag. Ja, en zeker ook vandaag, maar voorlopig moeten ze gewoon wachten, wachten, wachten tot de finale. Nou, wachten is, en wachten is geconcentreerd blijven. Want het is een moeilijke situatie. Het is altijd lastig om daar goed mee om te gaan. Maar het gaat nog, het gaat nog spannend worden. En op dit moment zijn we nog even in de wachtkamer. Ja, dat is, ik zie nu dat de voorsprong van de kopgroep weer groter wordt. En dan weer kleiner en weer groter en weer kleiner. Dat is wel lastig. Ja, kat en Ja. spelen. Dat is het mooie. <laughs> Rudy Kemna, dank je wel. En uh, okay, veel geluk vandaag. En ja. de hele tour natuurlijk. We spreken je vast nog wel. Oké. Okay, I... Dank je. Dank ja, we blijven gewoon uh, midden in de koers. En we gaan naar Sebastian Timmerman en Gio Lippens. Het is gelukt door Juan Antonia Fletcher, Lars Boom, Juan José Lobato en Cyril Lemoyne. Ze hebben zich eindelijk laten terugpakken door het peloton. Iets dat ze al veel eerder van plan waren. Kilometer of 50 al uh, probeerden ze dat uh, te doen. Hoewel, ik kijk nu weer. Zitten ze er nou toch nog tussen? Het is toch een raar spel hoor. Er is één man in elk geval uh, vandoor. Dat is Jérôme Cousin. Die pakt in één keer weer uh, 1 minuut en 5. 45 voorsprong op het peloton. Maar die anderen, ja, die leken toch echt ingelopen te worden. En nu kijk ik zomaar naar Lobato, naar Fletcher, die druk praat met Lars Boom, oud ploeggenoten natuurlijk. Ja, die zijn daar toch bezig met een heel raar spelletje. En in het peloton Rudy Kemna zei het al, daar werd gewoon in de remmen geknepen. Daar zag je Wout Poels ineens op kop rijden. Dat was hij in deze etappe absoluut niet van plan geweest. Maar ineens reed hij daar aan de kop van het peloton om zich heen kijkend van jongens, wat gaan we nou eigenlijk doen? Gaan we nou nog rijden of niet? Johnny Hogeland daar ook bij. Maar nu kijk ik nog steeds naar die drie die ineens weer tempo maken. Nadat ze echt in de remmen hebben geknepen om zich te laten terugpakken. Drie achtervolgers dus. Lobato, Boom en Fletcher, En één koploper. Onze man op de motor rijdt vlak voor hem. En dat is uh, Jérôme Cousin. Dat is uh, de koploper hè? wel te verstaan. Niet de man op de motor. Dat ben ik. Nee, Jérôme Cousin. De Fransman van uh, Eurocar is dus uh, de enige koploper op dit moment. Rijdt over die kaars weg. Ja, we hebben het afgelopen dagen uh, toch wel wat kilometers gemaakt hier op Corsica. We dachten dat uh, elke weg gemiddeld zo'n 100 uh, bochten per 100 meter zou hebben. Maar ze hebben nog wat rechte stukken gevonden in deze eerste etappe in ieder geval. En daar rijdt Cousin over die rechte weg, brede weg. En het is lastig, want de wind waait in het uh, nadeel op weg naar Bastia, dus uh, naar het uh, noorden toe. De wind komt vanaf de zee. En misschien dat dat ook nog wel een beetje een van de redenen is dat uh, de groep uh, nooit echt ver weg is weten te geraken. En ook natuurlijk vanwege de controle in het peloton dat op twee minuten rijdt van de koploper Cousin, die nog uh, een een kleine voorsprong heeft op die achtervolgers. Hij steekt als het ware weer over van de rechterkant naar de linkerkant van de weg. Kijk nog een keertje om en dan kijkt hij in de verte naar de koplampen van de auto's en de motoren... die het uh, drietal begeleiden, Lobato, Boom en Fletja. En daarachter dus het peloton. Een Fransman aan de leiding in de eerste etappe van deze 100, of tenminste deze Tour de France, deze honderdste uh, Tour de France. Hij rijdt fix bijna binnen en die Fransman heeft dus de naam Jérôme Cousin. Oef! Ooh, ooh, ooh. Well, my heart knows it better than I know myself, so I'm gonna let it do all the talking. Ooh, ooh, I came across a place in the middle of nowhere with a big black horse and a cherry tree. Ooh, ooh. I felt a on my back. I said, don't look back, just keep on walking. But the big black car said, look this way. He said, hey, day will you marry me? Ooh -hoo. Ooh -hoo. But I said, no, no, no, no, no, no. I said, no, no, you're not the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 Ooh-hoo, ooh, me, yeah. ooh I said, no, no, no, no not, No, no, no, no, no, you're not the one for me ooh -hoo -hoo. no, no, no, no, ooh no, no, no ooh no, no, no, you're not the one for me